Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een opvallende uitspraak van de baas van de inspectie van de Belastingdienst. Hij vindt dat ze soms best wat minder streng mogen zijn. Bijvoorbeeld bij mensen die geen aangifte doen. Bij hen rekent de dienst zelf uit hoeveel belasting ze moeten betalen... en doet daar ook nog een boete bovenop. Volgens de inspectie komt het bedrag vaak veel te hoog uit... en daardoor komen mensen in de problemen... De overheid is vaak sneller als er iets te halen is... dan wanneer ze zelf moeten betalen, zegt de belastingcontroleur. Buurtbewoners in Rotterdam konden gisteren hun hart luchten. Precies een week na de dodelijke explosie in een appartementengebouw... was er een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente... Deze vrouw was er ook. Ja, ja Wij wonen er heel dicht op. Dus ja, we zijn onwijs geschrokken. En ook alles wat je erover hoort. Ja, Ik vind het gewoon belangrijk om ervoor de ander ook te zijn. En gewoon te weten van hoe of wat. Ja, getraumatiseerd traumatiseerd. Er zijn heel veel mensen. Ja. Ja, het is ook logisch. Kinderen die niet meer slapen. Die niet meer de huis binnen durven. Dus ja, het is pittig. Het lijkt erop dat de explosie werd veroorzaakt in een drugslab in het gebouw. Maar daar wilde de gemeente gisteravond niks over zeggen. In en rond Tokio ligt het leven plat door enorme sneeuwval. Er ligt 60 centimeter en dat zijn ze niet gewend daar. De overheid zegt dat mensen het beste binnen kunnen blijven... zegt correspondent Anoma van der Veren. Er zijn ook al veel meldingen gedaan al van ongelukken... van mensen die gewoon op hun plaat gaan uh, vrij hard en in het ziekenhuis belanden. Uh, er zijn auto-ongelukken al geweest door uh, enorm slipgevaar. Ja, vooral in Tokio probeert de, over, de overheid nu uh, alles op te starten... Maar ja, verder in het land gaat het denk ik nog wel even duren. Nog steeds zitten zo'n 3000 huishoudens zonder stroom. Veel treinen zijn vertraagd of uitgevallen. En ook grote delen snelweg zijn afgesloten. Nou, dan valt het weer bij ons wel mee. Veel grijs, harde wind en af en toe regen of motregen vandaag. Het is wel zacht. Maximaal 10 tot 12 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Always will stay this way My hat is off Won't you stand up and take a bow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 Van Zandvoort, Zandvoort op 106.9. ZFM. Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nam ik je mee bijna elke dag.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 so wrong can't believe i stay with you so long you hit you spit you split every bit of me yeah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 me some lessons blessings. those are my blessings. blessings that won't happen again, again. You wanna... the group before